Dank u wel, dank u wel Heer Jezus, dat we u op een dag zullen zien face-to-face, -face, maar dat we ook u vandaag mogen ontmoeten en daar bidden we voor Heer, dat we een ontmoeting mogen hebben met u, wilt u door uw woord spreken? Heer, u weet hoe we hier zitten, of we nu moe zijn, of verdrietig, of depressief. Of burned out. Heer, wilt u ons hard zacht maken. Heer, verfris onze geest. Zodat we uw woord mogen horen. Wilt u precies die woorden vanmiddag tot ons spreken die we moeten horen. En dat bid ik uw naam Jezus. Amen. Amen. Dank jullie wel. Geef ze een groot applaus jongens. Oh. Echt genieten. Hey, welkom allemaal, nogmaals. <totstitie> we zijn in een serie, als oase, over de psalmen. <totstitie> en die serie hebben we levenslieden genoemd, want dat zijn het. Het zijn liederen die over alle aspecten van het leven gaan. Of je nu hyperdepie blij bent, of zwaar depressief, of boos, of wanhopig. Die psalmen, die gaan daarover. En David andre, en de andere psalmschrijvers, die vertellen God ook gewoon heel eerlijk hoe ze zich voelen. En God kan dat heel goed hebben. En vandaag gaan we naar uh, psalm 121 kijken. Ik denk na psalm 23 wel een van de meest bekende psalmen. En we gaan kijken wat wij daar voor vandaag in ons leven van kunnen leren. Laten we het samen lezen. Het zal hier op het scherm zijn. Misschien wil je het op je telefoon nakijken of in je eigen Bijbel op Psalm 121. Daar staat een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Want hij is je beschermer en slaapt nooit. Werkelijk. De beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heer is je beschermer. De Heer is je schaduw aan je rechterhand. En overdag zal de zon je geen kwaad doen en s'nachts de maan niet. De Heer beschermt je tegen elk kwaad. Hij beschermt je leven. De Heer beschermt je. Waar je ook gaat. Niet alleen vandaag, maar tot in eeuwigheid. Nou, ik vind dit een prachtige psalm. Vol met prachtige beloften. En tegelijkertijd vind ik het een beetje raar om deze psalm hier in Nederland te lezen. Want wat staat er in, in vers 1? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Nou, Nederland heeft heel veel, maar we hebben geen bergen. We hebben één bergje, de Sint-Pietersberg... Maar die is 323 meter hoog. Maar wat niet is, kan nog komen, toch? Er is een grap die zegt, God heeft de wereld gemaakt en de Nederlanders Nederland. Want bijna alles in dit land is door mensen gecreëerd. De dijken, de polders, we hebben zelfs een hele provincie die door mensen is gemaakt. En... Dat zal nog meer zo zijn wanneer we ergens in Flevoland onze eigen berg van ongeveer 2000 meter hoog gaan maken. Nu denk je, ja, ah, wat een onzin. Maar dit was een serieus plan, zeven jaar geleden. Misschien heb je het wel gelezen. Um, er was een journalist, Thijs Zonneveld, een sportjournalist. En die schreef hier een column over. Met dit idee, om in Nederland een grote berg te maken. Zodat we die konden gebruiken voor wielrennen en bergbeklimmen en wandelen. En uh, skiën natuurlijk. En tot zijn grote verbazing werd er zo enthousiast en serieus op gereageerd. Duizenden mensen en bedrijven reageerden en zeiden let's do it. En er werd een beweging opgericht genaamd die berg komt er. <lacht> nou, ik heb laatst gegoogeld en ik betwijfel of die berg er inderdaad komt. Want de website is uit de lucht. <tacht> en dat vind ik best jammer. Maar weet je... Eigenlijk hebben we met een beetje kinderlijke fantasie al lang bergen hier in Nederland. Um, een jaar geleden, mijn jongste dochter Anna was drie jaar, waren we op vakantie geweest in de bergen in Frankrijk. En we reden weer terug en we reden Nederland in en Anna riep, oh papa, allemaal bergen. En ik wist meteen wat ze bedoelde, want dit is hoe de lucht er toen uitzag. Met een beetje fantasie zijn dit hele hoge bergen, toch? Dus ik stel voor daarom dat de Nederlandse versie van Psalm 1 in vervolg veranderd wordt in Ik sla mijn oog op naar de wolken, waar komt mijn hulp vandaan? Want die wolken die hebben we bijna altijd, toch? Psalm 121 wordt een pelgrimslied genoemd. En dat is omdat duizenden jaren geleden Gods volk een paar keer per jaar als pelgrim naar Jeruzalem ging. En de Gods volk, de Israëlieten, woonden all over the place, niet alleen in Israël, maar ook verder buiten. En ze moesten te voet dan naar Jeruzalem. En dat was een gevaarlijke, moeilijke tocht: dwars de woestijn heen, dwars door bergen heen. En wat waren ze blij als ze op een gegeven moment de stad Jeruzalem zaten liggen. Daar boven op de bergen, want Jeruzalem is op bergen gebouwd. Dus wanneer de schrijver van Psalm 1 zich afvraagt, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Dan antwoordt hij onmiddellijk met, mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Want in Jeruzalem, was de tempel en in de tempel was de Heer. Dus de Heer is daar. Ze kwamen steeds dichterbij. Nou, de grote vraag is, waarom vraagt deze pelgrim zich af waar zijn hulp vandaan komt? He, waar had hij hulp voor nodig? Nou, de rest van de psalm geeft eigenlijk drie gevaren waar de pelgrim Gods hulp voor nodig had. Allereerst in vers 3 spreekt hij over wankelen. Van voeten. Nou, ik weet niet of je wel eens in de bergen gewandeld hebt, maar als je door de bergen wandelt of door een woestijn wandelt, heb je constant het gevaar dat je op losse stenen stapt en je enkel verstuikt of breekt of valt en iets anders breekt of nog erger. En als dat gebeurde in the Middle of Nowhere, dan was je echt verloren, want er was niemand om je te helpen. Nou, dus daar hadden, we, hadden ze absoluut Gods hulp voor nodig. Vers 6, volgende, spreekt over het kwaad van de zon overdag. Opnieuw was dat een constant gevaar. Die woestijn in, in het Midden-Oosten, in de zomer wordt het daar wel 40, soms wel 50 graden. En er was vrijwel geen schaduw. Dus het gevaar van een zonnesteken was constant reëel. De zon kon je kwaad doen. Maar dan de tweede helft, de tweede helft van vers 6. Daar wordt gesproken over het kwaad van de maan dat je s'nachts kwaad doet. Waar gaat dat over? Ik weet niet, heeft de maan jullie wel eens kwaad gedaan? Nee, in die tijd werd er serieus gedacht dat een volle maan je letterlijk gek kon laten maken. Daar kennen wij nog het Engelse woord lunatic vandaan. Luna, woord voor maan. Een soort maangekte. Ze dachten dat met volle maan dat je echt, ja, echt de weg kwijt kon raken. En natuurlijk is dit onzin. Maar een pelgrim die een lange voettocht maakte... dwars door woestijnen en dwars door de bergen... en constante dealen had met het gevaar van rovers en roofdieren... constante dealen had met de hitte overdag en de ijskouw s'nachts, die kon inderdaad geestelijk ziek worden. Die kon zelfs een epileptische aanval krijgen. En dat werd letterlijk een maanziekte genoemd. Epilepsie. Dus vandaar, de maan kan je s'nachts kwaad doen. Nou, in reactie op al deze gevaren zegt de schrijver van de psalm, no way. God laat dit niet gebeuren. Vers 7 zegt zelfs, de Heer beschermt je voor elk kwaad. Wat betekent dat? Vrienden, ik weet niet hoe, dat, hoe deze psalm op jullie overkomt, maar mij geeft die psalm de indruk dat God ons altijd voor alle problemen beschermt. Dat Gods kinderen nooit iets ergs overkomt. En dan raken we in de war. Want dat is vaak niet onze ervaring, toch? Ik denk dat dat voor velen van ons misschien wel de grootste schok is die je meemaakt je geeft je leven aan Jezus en je denkt dat vanaf dat moment alles oké okay zal zijn, problemen achter je en dan merk je tot je grote schok dat je nog steeds ziek wordt, dat je nog steeds je baan kan kwijtraken dat je nog steeds de pijn van gebroken relaties hebt en je denkt, wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Is God boos op me? Is God me vergeten? Kan het hem niks schelen? Vrienden, hoe kunnen we God nou vertrouwen als het leven pijn doet? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Het evangelie. Het goede nieuws van Jezus wijst maar naar één berg. En dat is Golgotha. Want daar op die heuvel, die berg van Golgotha, liet God eens en voor altijd zien dat Hij ons vertrouwen waard is. Hij vertelde niet alleen dat Hij van ons houdt, nee, Hij liet het zien op een ultieme manier. Geen woorden, maar daden. Daar op Golgotha liet God... Eens en voor altijd zien dat hij zoveel van ons houdt. Dat hij zelfs bereid was om mens te worden als een van ons in de persoon van Jezus. En dat niet alleen. Hij was zelfs bereid om al onze schuld en schaamte, al onze gebrokenheid op zichzelf te nemen. En daardoor verpletterd te worden. Hij stierf. De Zoon van God stierf. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood en daarmee... Laat God zien dat niets, maar ook helemaal niets, ons meer kan scheiden van zijn liefde. Dat hij voor ons is. Dat hij alles in zijn hand heeft. Dat hij ons leven in zijn hand heeft. En dat er niets zal gebeuren wat zijn macht en zijn bescherming te boven gaat. Dat hij onze hulp is, onze beschermer. Nou, misschien denk je nu Martijn, ik weet dat Jezus voor mij zonde gestorven is en dat hij van me houdt. Maar hoe komt het dan? Dat ik al jaren bid voor een partner en nog steeds ben ik alleen. Hoe komt het dan dat ik toch mijn baan ben kwijtgeraakt? Hoe komt het dan dat ik al duizend keer voor genezing gebeden heb en nog steeds worstel met die ziekte? Vrienden. Als ik eerlijk ben, ik weet het niet. Ik weet niet waarom God jouw gebed nog niet verhoord heeft. En ik weet hoe ontzettend pijn het kan doen als je worstelt met onverhoorde gebeden. En toch, en toch, door wat ik in de Bijbel lees, en wat ik geleerd heb van het karakter van God, en wat ik heb ervaren heb in mijn eigen leven, kan ik vol overtuiging zeggen dat ons leven veilig is in zijn hand. Dat er niets, maar dan ook niets kan gebeuren... wat zijn macht en bescherming te boven gaat. Wij zijn in Gods handen en niets en niemand kan daar, ons daaruit wegroven. God weet precies wat hij doet. En weet je, vooral de belofte van Romeinen 8, vers 28, is voor mij een reddingsboei geweest... Keer op keer, als ik door moeilijkheden ging en als er dingen gebeuren die ik niet snap. En daar staat dit. Dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Alles. Dus niet alleen goede en mooie en positieve dingen, maar juist ook moeilijke dingen. Dingen die je niet snapt, teleurstellingen, frustraties. Op de ene manier laat hij ze meewerken ten goede... Voor ons leven. Hij laat ze toe in ons leven met een hoge doel. Hij gebruikt ze om ons daardoor dichter naar onszelf toe te trekken. Hij gebruikt ze om ons karakter te vormen. Om ons meer als Jezus te maken. Hij gebruikt ze om ons dingen te leren die je op geen andere manier zou kunnen leren. Misschien hebben jullie wel eens van Corrie ten Boom gehoord. Een bekende Christelijke spreekster en schrijfster. Ze is al een paar jaar overleden. Zij werd in de Tweede Wereldoorlog opgepakt omdat ze Joden verborg in haar huis. En ze werd naar Ravensbrück gebracht, een verschrikkelijk concentratiekamp. Ze maakte de meest verschrikkelijke dingen mee. Haar zus werd voor haar ogen doodgeschoten. Maar zij zegt hierover dit. God vergist zich niet. Alles lijkt een verward borduurwerk, zinloos en verschrikkelijk, maar dat is de onderkant. Eens zullen wij de bovenkant zien en dan zullen we ons verwonderen en hem danken. Wie borduurt nog wel eens? Zijn er bordures in de zaal? Ik zie er één hand, je hoeft je niet te schamen. Je mag hier komen zoals je bent. Oké, okay, één, nog meer bordures? Nee, het is echt uit de mode. Hè? <lacht> nou, als je borduurt, en ik borduur dus niet, maar ik heb dat uh, gehoord. Als je de onderkant van dat borduurwerk bekijkt, is één grote chaos. Het zijn allemaal losse draden, allemaal knopen. Het slaat helemaal nergens op. Maar de bovenkant, als het goed is, is het prachtig. En weet je, zo is het met ons leven. Vaak... Tenminste, zo vaak zien wij alleen maar die chaos. Zien we alleen maar die losse draden en die knopen. En je denkt, het is één grote chaos. Hoe kan dit nou ooit ten goede gebruikt worden? Maar God ziet de bovenkant. Die ziet hoe hij alles gebruikt, juist ook onze pijn en moeite en verdriet, om een prachtig kunstwerk van ons leven te maken. Wauw. En weet je, heel soms zie je dat als je terugkijkt op je leven... Dat je denkt, oh, daarom heer, daarom liet u dat toe in mijn leven. Maar voor de meeste dingen weten we het niet. En zullen we het pas weten als we God zien van aangezicht tot aangezicht. Face to face, zoals we net gezongen hebben. En zullen we zijn perspectief zien. Vrienden, laten we nog even teruggaan naar Psalm 121. In een paar versen wordt daar keer op keer herhaald, meer dan zeven keer, de Heer is jouw helper, de Heer is jouw beschermer. Hij beschermt je, hij beschermt je, hij beschermt je. Waarom, waarom doet de schrijver van die psalm dat? Ik heb het idee dat hij dat doet om ons wakker te schudden. Om ons dat in te prenten. En waarom? Omdat we het zo makkelijk vergeten. Dat de Heer het is die ons helpt en ons beschermt. Laten we eerlijk zijn. Als wij een probleem hebben in ons leven, wat is vaak de eerste persoon of instantie waar we naartoe gaan? Waar gaan we heen als we ziek zijn? Naar de huisarts. Als we psychische problemen hebben, de psycholoog. Als we andere problemen hebben, maatschappelijk werker. Als er ingebroken is, politie. En tuurlijk is het goed om naar die instanties te gaan. Maar vrienden, zij kunnen uiteindelijk maar dit voor ons doen. Uiteindelijk kunnen zij ons niet echt helpen en echt beschermen. Kan alleen God dat. Maar zo vaak zien we niet hoe God achter de schermen bezig is om ons te helpen, om ons te beschermen. En denken we dat Hij afwezig is, dat Hij ons vergeten is, dat Hij niet echt betrokken is bij ons leven. Maar er zijn dus ook van die momenten, misschien herinneren. Herinner je ze wel? Er zijn van die momenten in ons leven dat het overduidelijk is dat God ons helpt. Dat God ons beschermt. Dat je kijkt naar die gebeurtenis en dat je kan zeggen, ja nee, dit kon niet anders dan God. Dat God mij hielp. Dat God mij beschermde. Ik wil een voorbeeld noemen uit ons eigen leven. Elf jaar geleden inmiddels. We hebben dat zo sterk ervaren toen we waren in Kroatië, mijn vrouw en ik, Linda we gingen op zendingsreizen we gingen een baptistengemeente helpen aan de grens van Kroatië en Bosnië waar de jaren daarvoor een verschrikkelijke oorlog had plaatsgevonden alles was kapotgeschoten mensen waren allemaal getraumatiseerd vooral de kinderen en de tieners en wij gingen die kerk daar helpen om die kinderen en tieners te helpen om gewoon een leuke tijd te geven we hadden twee prachtige weken, maar daarna waren we ook behoorlijk op. Dus we besloten twee weken vakantie te gaan vieren. En we reden dwars door Bosnië naar Dubrovnik. Iemand in Dubrovnik geweest? prachtige stad. Moet je, moet je heen. En toen gingen we via de Kroatische kust, reden we zo naar boven. En op een gegeven moment hadden we een camping gevonden, want we waren de hele tijd aan het kamperen. Aan, het, aan, aan de zee, omringd door bossen. Het was heerlijk rustig. Tot op een nacht, ik allemaal geschil hoorde, midden in de nacht. En ik dacht dat, het, dacht dat het een paar tieners waren die terugkwamen van feesten. Dus ik ging heel stoer mijn tent uit en ik uh, zei, jongens, rustig. En toen zag ik pas waarom er geschreeuwd werd. Ik keek achter me en op 30 meter afstand zag ik een muur van vuur. Het hele bos stond in de fik en werd door een harde wind naar ons toe geblazen. En ik weet nog dat ik riep, Linda kom nu de tent uit. En in een fractie van een seconde pakten we onze portemonnee en paspoort. We sprongen onze auto in en we reden echt letterlijk langs het vuur. Nou, ik, Dat is echt het, het meest angstaanjagende wat ik ooit heb ervaren. En tegelijkertijd ervoeren we die rare diepe vrede. En op een gegeven moment kwamen we bij een dorpje waar het veilig was... En we wachten tot het weer licht werd. En toen het dag werd, belden we de verzekering. En we zeiden, dit is er gebeurd. Uh, wat moeten we doen? En de verzekering zei, nee, jullie moeten toch terug naar die camping... om een foto te maken van wat er nog over is. Want anders krijg je niks terug. Kun je het niet bewijzen. Nou, wij probeerden terug te gaan naar de camping. Maar de politie zei, kan niet... Want alles is afgebrand, het hele bos en de camping. Je kunt niet terug. Nou ja, eigenwijze Nederlanders als we zijn, zeiden we, nee, we gaan toch terug naar die camping. Dus we maakten helemaal een omweg, om dat bos heen. Via de andere kant kwamen we uiteindelijk terug bij de camping. En inderdaad, alles was afgefikt. En toen kwamen we bij onze tent. En vrienden, je gelooft het niet, maar onze tent stond er gewoon nog. En onze handdoeken hingen nog aan de vastlijn. En die waren droog, dat kan ik je verzekeren. En, en op dat moment waren we compleet sprakeloos. En diep in mijn hart ervoer ik dat God tegen mij zei, Martijn, vertrouw me. Ik ben jouw helper. En vrienden, ik, ik, ik weet niet waarom die andere tenten allemaal wel afgefikt zijn. En ik, ik, ik zeg ook niet dat God ons altijd zal behoeden voor rampen. Maar ik weet wel dat ik op dat moment die bevestiging van Gods hulp en bescherming zo nodig had. Want meteen na die vakantie zou ik beginnen als voorgaar, voor de allereerste keer. En ik kan je vertellen, de afgelopen elf jaar daarna zijn fantastisch geweest, maar er zijn ook een hoop momenten geweest... Dat het zwaar was. Dat ik het beltje erbij neer wou gooien. Dat ik niet meer zag wat ik moest doen. En mijn enige hoop in die momenten was dat God mijn helper is. Dat God mijn beschermer is. Wat er ook gebeurt. En weet je, ik, ik kan alleen maar raden waar jij op dit moment doorheen gaat. Weet je, onze Facebook updates... En wat we op Facebook en op Twitter schrijven, die zeggen dat niet. En als we naar Facebook kijken, dan lijkt ons leven één groot feest. Maar als we eerlijk zijn, dan hebben we allemaal te dealen met pijn en verdriet, en moeite en teleurstellingen. Vrienden, we zijn allemaal pelgrims. Net zoals Psalm 121, we zijn pelgrims. Deze wereld is niet ons thuis, en dat ervaren we elke dag. We zijn onderweg Jezus achterna. En soms is die weg prachtig en makkelijk en vaker moeilijk en moeizaam en pijnlijk en gevaarlijk. Maar weet je welke weg we op dit moment ook bewandelen Jezus achterna? Niets brengt ons dichter bij God dan ervoor te kiezen op Hem te vertrouwen. Niets geeft God meer vreugde dan als we ervoor kiezen hem te vertrouwen, ook al voelen we er niks van en zien we er niks van. Niets geeft God meer vreugde en niets geeft ons meer vrijheid. Ik denk dat dat het grootste verschil is wat ik zag in mijn eigen leven toen ik 21 jaar geleden mijn leven aan God gaf. De vrede en vrijheid die ik ervoer. Waarom? Omdat ik voor het eerst in mijn leven ervoer dat ik niet in controle ben, maar God wel. En daarom hoef ik me niet zorgen te maken over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Mag ik aan hem overlaten. Die last mag ik bij hem neerleggen. Wat een rust en vrijheid geeft dat. Ik zeg niet dat het makkelijk is. God te vertrouwen in plaats van te piekeren. Ik weet niet hoe dat bij jullie is... Maar na 21 jaar gaat het nog steeds niet vanzelf. Moet ik er elke dag weer opnieuw voor kiezen om God te vertrouwen? Moet ik elke dag weer opnieuw bidden, Heer, ik kies ervoor om u te vertrouwen. Omdat u eens en voor altijd bewezen hebt dat u mijn vertrouwen waard bent. Daar op Golgotha. U deed alles wat nodig was om mij te redden. Zelfs verschrikkelijke sterven aan het kruis. En ik kies ervoor om hem te vertrouwen, omdat hij dag aan dag bewijst dat hij mijn vertrouwen waard is, opnieuw. Ik kies ervoor om hem te vertrouwen, niet omdat alles op mijn manier gaat, nee, gelukkig niet. Ik kies ervoor om hem te vertrouwen, omdat alles op zijn manier gaat. En ik vertrouw erop dat dat een goede manier is, dat dat de goede weg is dat hij echt alles doet meewerken ten goede. Vrienden, vertrouwen is als een spier. En spieren, die worden alleen maar sterker als je ze gebruikt, als je ze traint. En die geloofspier die wordt alleen maar sterker opnieuw als je die gebruikt. Als je uitstapt in geloof. Als je uit die boot stapt in geloof en daar dat je schok misschien wel achterkomt dat je op het water kunt lopen. Omdat Jezus je helpt. Niets geeft die geloofs- en vertrouwensspier zoveel meer kracht dan uit te stappen. Dingen te doen die je uit jezelf niet kan, maar met God wel. En we versterken die spier door onszelf elke keer weer te herinneren wie die God nou eigenlijk is. Waar we in geloven. Zijn karakter. Hoe hij zich openbaard heeft in de persoon van Jezus. En wat Hij voor ons gedaan heeft. En we versterken die geloofspier door elke keer weer in de Bijbel te lezen. Waarin God zich op een ultieme manier geopenbaard heeft van ons. Bijvoorbeeld Psalm 121. En we aan herinnerd worden dat God onze helper is. En weet je, dat is ook de reden waarom talloze christenen door de eeuwen heen deze psalm gezongen hebben. En gebeden en gelezen hebben. Als een constante herinnering aan zichzelf, wie God nou eigenlijk is. Eigenlijk als een gebed om vertrouwen. En daarom wil ik aan het eind van mijn preek voorstellen dat we ons aansluiten bij die grote groep pelgrims. En dat we samen onderweg gaan naar God. En dat we samen deze psalm hardop proclameren. En ons vertrouwen op God onze helper beleiden. En weet je, als jij zegt van ja, maar mijn vertrouwensniveau ligt echt niet op het niveau van deze psalm. Maak je geen zorgen. God weet al lang dat je het moeilijk vindt om hem te vertrouwen. Hij is niet boos. Hij is niet teleurgesteld. Het enige wat hij wil is jou helpen hem te vertrouwen. Jou bij de hand te nemen. Hij wil ook jouw helper zijn. Ook jouw beschermer zijn.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 Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heer is je beschermer. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag zal de zon je geen kwaad doen. En s'nachts de maan niet. De Heer beschermt je tegen elke kwaad. Hij beschermt je leven. De Heere beschermt je. Waar je ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd tot in eeuwigheid. Amen.